In Tipton, bij Birmingham, is een explosie gehoord bij een moskee. De Britse politie behandelt het als een terreurdaad. In de buurt van de moskee zijn afval en spijkers gevonden, omliggende straten zijn afgesloten. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Een raadslid noemt het opvallend dat het incident plaatsvindt op de dag van de begrafenis van Lee Rigby. Dat is de militair die in mei in Londen met kapmessen is vermoord door twee extremistische moslims. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren in Enschede... zo'n 250 beschermde inheemse vogels gered, die illegaal waren gevangen. Ze zaten opeengepakt in kleine foliaires. Het waren 173 zijzen en verder putters, vinken, groenlingen... kneuien en goudvinken. De vogels zijn weer vrijgelaten, op drie na. Die waren er zo slecht aan toe dat ze naar een opvangadres moesten. Er zijn ook vier dode vogels gevonden.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 Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is bijna 4 over 9. Een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag sluit ik hier in BNN Today de Nieuwsweek af. En deze week doe ik dat samen met een man die zich dag en nacht in de krochten van het Binnenhof begeeft. Een man die dag en nacht langs de tennisbaan staat. En een vrouw die, nou ja, ook regelmatig op bijzondere plekken komt. Bijvoorbeeld iedere zaterdagochtend bij een BN'er thuis. Hier zijn parlementair verslaggever voor Novum, Roel Jan Duin. sportjournalist voor de Volkskrant, Robert Miesse. En columnistjournalist en vastpanelid van de vrijdagavond van BNN Today, Eva Hoeken. Robert, Rolfjan, Eva, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. goedenavond. Het is hier warm, hè? Ja, ik, ik, ja, <laughs> ja, ik, ja echt. Je hebt ook helemaal rode, ja, rode blossers. Er uh, dus zegt iemand in mij, Oh, dat is de regisseur, neem een biertje. Nee, dank je, <laughs> pet, dat <laughs> helpt. Ja, het is een fijn gezelschap. Ik heb er, uh, ik heb er, zin, in. Ik heb er zin in. Luc, jij, doet, jij speelt Erik vandaag. Ik speel Erik en ik ben uh, bezig met mijn... Uh, een soort, uh, ja, soort uh, crusade om uh, country in Nederland oh. uh, bekend en uh, beroemd te maken. Ja, dat... En om dat een beetje wat, uh, wat groter te maken. Ja, daar ben je een paar weken mee bezig. Ik ben al lang mee bezig, ja. Al, al mee bezig, ja. En, uh, dat begon als grapje. Nou ja, een beetje, ja, omdat ik dus in Amerika op vakantie was geweest. Uh, ja. en <laughs> Toen heb ik alleen maar naar country geluisterd. En, uh, nou, ja, uh, maar ik heb straks één, één country plaatje van een beroemde Amerikaan... die jij denk ik ook wel kent. Mm. Ja. Okay. Goed, meekijken kan uiteraard in deze zaal naar radio1.nl de webcam. En als je mee wilt twitteren hashtag BNN Today BNN ja. Today Zet een punt, punt. Ach, achter de week en begin je er ook mee? Nee, ik begin er niet mee, dat komt zo meteen. Ik heb nu een plaatje dat is een enorme dikke hit en het is ook mega hit geweest op 3FM. En nou, dan weet je eigenlijk wel dat het hier in Nederland ook wel een hit kan gaan worden. En het, het was wel grappig, toen in Amerika op een gegeven moment werd besloten dat homohuwelijken uh, dat dat mocht. Toen werd dit nummer groter en groter en vooral op internet ging het heel erg rond, want het gaat namelijk daarover. Van Macklemore, ooit van gehoord? Nee. Wel, thrift shop oké toch wel? Ja. Ja, jawel, als je het hoorde kennen. Ja, ken je het. Is, is echt, is echt, dat is een, een, een nieuw soort rapper, is het eigenlijk. Vroeger had je al die rappers, zoals uh, nou, 50 Cent en zo, die alleen maar jee, yeah, yeah, fuck dit, fuck dat ze zeiden. Mm -hmm. En deze jongen die maakt eigenlijk, jongens, zijn het, die maken, ja, die maken eigenlijk gewoon hele mooie liedjes. Met goede teksten erin en een heel verhaal erbij. En dit gaat dus over het homohuwelijk, en zij zijn voor. Dat lijkt me logisch. En het heet Same Love van Macklemore.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 Van uh, hele duistere hiphop en uh, stoere mannen die het per se met vrouwen moeten doen, zijn deze gasten toch net iets anders. Die uh, maken gewoon mooie liedjes. Same Love van Macklemore. Nou, Luc, ga door. Nou, inderdaad, ja. Want wat gebeurde er vandaag allemaal in Nederland? Nou, niet zoveel. want iedereen keek naar het wielrennen. Dit is een koekje van een Spaans deeg waar de mannen... Geen brood van lusten. Joe, dat is goed. Gaat over de aanval van Contador op de gele trui Froome... in een doodnormale saaie etappe. En die werd ineens toch een spektakel. Mollema zat mee, maar de gele trui werd eraf gereden. Ho, ho, ho. Dag gele trui. Poddorie terug. En Froome bleef achter tot vermaak van Bram Tankink. Nou, een slagveld, we hebben een er een slagveld van gemaakt. Dat is waar, ik ze. Ja. Dan is anders nog, de politiek, daar gaan we het over hebben. Lodewijk Asje wil namelijk geen premier van Nederland worden. Straks, als er ooit weer verkiezingen komen... Wie gaat het dan doen voor de Partij van de Arbeid? Doet u het dan, of Samson? Diederik Samson. Zeker weten. Als hij daartoe bereid is... Zeker weten. En uh, dat lijkt hij te zijn... Zeker weten. Dan gaat Diederik Samson de lijst trekken. En dan hoop ik dat hij premier wordt. Willemijn. Juist, dat zou zei Samson dat. Vandaag uh, hier aan tafel dus uh, onze columniste Eva Hoeken... en vaste panellid uh, parlementair verslaggever voor Novo Rolf jan Duin... en sportjournalist voor de Volkskrant, Robert Miset, Met een T, hè? Robert Miset, Robert Miset. Um, Ja, nou, Lodewijk je wil dus geen premier worden. Ook niet stiekem. Uh, Rolf Jan, jij hebt er verstand van. Jij loopt daar de hele dag rond. Um, ja, ja dan, dan denk ik, dat zegt toch helemaal niks. Nee, dat zegt inderdaad heel weinig. Um, het is zo, sowieso natuurlijk een beetje een flauwe vraag. Want, uh, kijk, als je zou zeggen... Ja, ik wil premier worden. Nou, dan heb je echt een pop aan het dansen. Ja. En um, ja, normaal is het, het antwoord bij dit soort vragen van politici... is dan van uh, het is niet aan de orde of het speelt niet. En dan, ja, dan word je altijd verweten van ja, je praat met mail in de mond. En, uh, Want niet en, aan de orde betekent niet aan de orde nu, maar wellicht later Precies, dan. Ja. precies. Um, dus nee, het is heel normaal dat hij zegt... nee, ik wil geen premier worden. Um, aan de andere kant heeft hij natuurlijk ook jarenlang gezegd... toen hij in Amsterdam wethouder was... Uh, ja, ik, uh, ah. ik hoef niet naar Haag. <‧L jaki> uh, en op een gegeven moment ja. uh, weg was hij. Ja. Um, dus uh, nee, dit is een... Uh, dit zegt helemaal niets. Maar is um, uh, hij had er natuurlijk wel iets meer omheen kunnen draaien. Uh, is dit dat hij nog niet zo geoefend is... dat hij er gewoon heel netjes op de vraag ingaat? Nou, dat ten eerste. Dat siert dat hem ook wel, want... Uh, hij is een van de, als een relatieve nieuwkomer in, uh, in Den Haag... viel ook meteen in het begin al op dat hij, als hij een vraag kreeg... Uh, dat hij hem ook echt wilde beantwoorden. En dat, is, dat lijkt heel normaal, maar dat is in uh, Politiek Den de Haag... De liefde, uh, ja. ja is, is, dat, uh, is dat soms niet helemaal hoe het werkt. Um, en vandaar dat ze ook allemaal zo'n uh, zo raar taaltje spreken daar. Ja, ja. Um, Maar 2017 is natuurlijk ook nog heel ver weg. Hè? Dus als je nu al bijvoorbeeld zegt van ja, ik wil premier worden in 2017... Dan uh, wordt je dat de komende vier jaar wordt dat, uh, krijg je dat te horen. Van, hey, nou, je wil premier worden. Ja, want hij wordt natuurlijk wel. Uh, in, in, ieder geval, toen, in ieder geval toen hij de overstap maakte van Amsterdam naar Den Haag. Het wonderkind, het politieke talent. De, is, de, is hij dat nog steeds overigens? Uh, nou, de vraag is een beetje hoe lang je wonderkind kan blijven. Uh, maar hij doet het op zich niet slecht. Hij heeft natuurlijk het, het sociaal akkoord, heeft hij gesloten. Dat mag echt gewoon prestatie van hem uh, van hem uh, heten. Mm -hmm. Uh, en als, uh, als minister van Sociale Zaken... Nee, hij, hij, hij, doet het, hij doet het redelijk goed. Want toen werd er namelijk wel gezegd tijdens zijn overstap... van de nou, die eindigt nog wel eens als premier. Ja, maar dat, dat, dat, die dus de kans zie dat... ik na nou vandaag niet, uh, niet uh, kleiner maar geworden. Maar geloof jij hem? Dat iets, nou ja, het, is een, het, is, het heeft helemaal niets te zeggen. Nee, ja, geloven. Um, het, is een, het is een opmerking die, die geen enkele waarde heeft. Nee. Um, want uh, ten eerste zegt hij het nu, heeft het nu over 2017. Het is ook nog maar zeer de vraag of het kabinet het uitzit. Precies, of het kabinet het uitzit. En uh, ja, goed, hij is ook nog maar zegt... 38 natuurlijk. Ja. Dus, ik bedoel, oh, ja. Misschien wordt hij over 12 jaar premier en dan is hij 50. Nou, ja. dan, uh, ja. En Samson wil het in ieder geval en die komt er ook gewoon vooruit. Ja, maar een van de dingen die, die ik Samsung niet heel goed kan... is zijn talenten onder een stoel of bank steken. Uh, dus dat, uh, uh, dat, als we de twee even vergelijken. Want, uh, um, nog even over uh, wat ik zei. Hij werd gezien als het wonderkind. Ik vind hem een beetje, zeker als je hem met Samsung vergelijkt... ik vind hem een beetje kleurloos. Ik weet nog, in Amsterdam werd, werd er heel, nou, heel goed over hem gesproken... en hij kreeg dingen voor elkaar. En nu, ja, dan zie ik hem een beetje, beetje nou, niet schutter is niet het goede woord, maar hij is niet zo uitgesproken als Samson. Heb je dat nee, ook het gevoel dat hij wat kleurloos het, is? het energielevel van Diederik Samson evenaren... dat is uh, iets wat uh, heel weinig mensen kunnen. Moet je niet willen, misschien. Uh, nee, dat nee. moet je ook uh, zeker niet willen. Uh, de kwaliteit van uh, Asscher zit uh, allereerst erin dat hij uh, hartstikke slim is... Uh, heel erg gedreven, maar dus niet zo. zo uh, uh, nou, het spat er niet vanaf zijn ambities. Nee, nee. Maar dat, uh, dat is je heus wel. Um, en wat hij erg goed kan dat, kan, dat deed hij in Amsterdam ook al heel erg goed, is. Um, Succes claimen en uh, als het uh, wat minder succesvol is, dan uh, zijn handen ervan aftrekken. Een uh, goed oh, ja, voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld die wallen aanpak van hem. Wat hij uh, in Amsterdam deed. Precies, hij. Ja. precies. Ze deden in Amsterdam als wethouder. Ja. Uh, terwijl hij er eigenlijk helemaal niet over ging. Dat, dat, dat trok je dus naar zich toe. En het was natuurlijk ook een onderwerp waarop je kon scoren. Want mensenhandel, wie is daar nou niet tegen? Mm. Uh, maar toen die aanpak uiteindelijk, die is uiteindelijk na een jaar of drie, vier, is die toch wel bleek een stuk minder succesvol dan. Uh, dan aanvankelijk werd gedacht, of zeker met hoe het werd aangekondigd. En toen zag je ook dat hij zo'n beetje zo wegliep van het onderwerp... en je hoorde me er steeds minder over. En uh, op een gegeven moment ja, dan zit, blijkt dat toch weer iemand anders in de portefeuille te zitten. En dat is natuurlijk wat een politicus wel maakt. Kortom, politiek handig is hij huis wel. Absoluut. Ja, ja. Goed, nou, we gaan het zien in ieder geval. Voorlopig zegt hij, uh, ik, nee, ik wil geen premier worden. BNN Today zet een punt achter de week. Is het country? Uh, nee, nog niet. Ja. Komt zo meteen. Heb geduld. Wie heeft er ooit gehoord van Jeffrey Spalburg? Ja, ja, ik heb hem geïnterviewd voor Parool. Oké. Okay. Nou. Hij, uh, hij is die cabaretier die uh, uh, Twentse achtergrond heeft. Een Surinamse en Twents achtergrond. Ja, klopt. Hij, hij, hij komt uit Hengelo en hij heeft inderdaad... Uh, uh, uh, nou, dat Hengelo Twente is dat hè. En, uh, en hij is inderdaad cabaretier en uh, schrijver, comedian... En hij heeft een enorme dikke internethit te pakken. Sinds gisteren eigenlijk pas. Heeft hij een nummer op internet gezegd, uh, gezet. En het heet Hengelo O O. Ja, uh, hey, maar die had hij toch al? Ja, dat zat in zijn theaterprogramma's. Oh. En nu heeft hij daar een heel liedje omheen gemaakt. En ja. een vet clipje erbij heeft hij op YouTube gezet. En dat is ja, dat loopt echt... De spuigaten uit, want het wordt een enorme hit. Inmiddels al meer dan 80.000 hits. En uh, ja, dit is wel geinig. Je kunt hem inderdaad van het theater kennen. En dan heeft hij theaterprogramma's als Brommers Kieken en uh, Speakerbox. Dat betekent spijkerbroek in Twens. En uh, nou ja, het <laughs> ja, gaat zo. En het is je neef. Uh, nee, het is niet ja. mijn neef. Ik kom niet in ik, ik Hengelo, maar uh, wel in een plaatsje vlakbij. Dus uh, mijn, mijn Twentse hart ging wel weer wat sneller kloppen toen ik dit nummer hoorde. Het is namelijk Twentse Reggae. Ja, ik vind het echt fantastisch. En uh, het is een heel, heel dikke internethit. Hengelo, oh oh. Man, iedereen is zo gestrest. Ja, gewoon rustig doen. Waar kan het nou beter dan in... hello Hello. hello hello Ik neem je mee.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 De hanen en motocrossers op modderige paden. Papier en even, lekker langer in het gras. Waklootskieten, net als brommeskieten. Hoort bij iedereen zijn favoriet. Ik krijg ook meteen zin om er naartoe te gaan. Ja, nee, maar dat, dat roepen zij ook op. En er zit een clip bij, die hebben we op dit moment getwitterd. Twitter.com slash En dan zie je ook een beetje het ja. en de trekkers. En dan krijg je ook echt het gevoel van, nou lekker in het gras liggen. Heerlijk, met een beugeltje ja, erbij. ja ah, dat het is mooi. Hengelo dus van Jeffrey Spalburg. Leuk. Mag ik weer door? Ja, doe maar. Robin Haase heeft deze week een probleem aangekaart. Hij is de bedreigingen die die wekelijks krijgt in mail en via Twitter helemaal zat. Het begint natuurlijk uh, met, uh, ja je kan niks, je bent een prutser. Ja, en dan gaat het natuurlijk een stap verder dat ze je daadwerkelijk uitschelden. De volgende stap is uh, dat, je, dat ze daadwerkelijk gaan bedreigen dat ze je opkomen, zoeken en, uh, en een kogel door je hoofd schieten. Kortom, heftige bedreigingen. En Robin Haas normaal gesproken een rustige jongen die dit soort dingen... Zet die muziek uit! Relax, <laughs> jongen. Het is mijn heb ik nodig om overheen te praten. Zet, okay. Uit! Okay. zet hem uit! Oké, zet hem uit, jongen. Zet hem uit. Jeez. Zo goed? Oké. Okay. Nou, gaan we door. Robin Hazen dus is niet bang voor de bedreigingen. Ik ben uh, niet bang, alleen je schikt ervan. Dat soort berichten ja, die krijg je dagelijks. Tennis is een sport die je uh, elke week eigenlijk uh, speelt. Uh, elke week is er wel een toernooi. Dus elke week, elke week krijg je ermee te maken. Of je nou wint of verliest, dat maakt tegenwoordig ook niet meer uit. Bedreigingen komen vaak van mensen die gegokt hebben, en met die gok hebben verloren. En Hazen is niet de enige die er last van heeft. Op mijn eigen website had ik een gastenboek. En daarop is er toen, uh, is gewoon een bedreiging of een doodsbedreiging opgezet. Van als je hier komt dan, uh, dan doe ik je wat aan of dan breek ik je. Of dan breek je arm met je nooit meer kan bewijs van spreken. Ja, en dat bewijs van spreken staat er dan vaak niet achter. Uh, en Hazen is er helemaal klaar mee. Hij heeft de spelersvakbond ATP ingeschakeld. De ATP heeft iemand in dienst die 20 jaar voor de Secret Service uh, heeft gewerkt. En die, uh, die, die gaat achter dit soort dingen nu aan. Om uh, in ieder geval te zorgen dat uh, als het om bepaalde mensen gaat die bijvoorbeeld gokken op wedstrijden. Om die daar gewoon uh, te boycotten. Dus dat ze niet meer kunnen uh, gokken. Juist, ik praat erover met columnist Eva Hoeken, parlementair verslaggever Rolf-Jan Duin en sportjournalist Robert Miset. Robert, um, jij, bent jij bent tennisverslaggever, jij volgt Robin Haase het ja. hele jaar al. Ja. Schok jij ervan? Want je hebt het er ook met hem daarover gehad? Ja, bedreiging. ik heb het er echt goed met hem over gehad. Wij uh, maken een aantal thema's door het hele jaar één. En hij had me dat een aantal maanden geleden al een keer gezegd, uh, toen we een beetje aan het... Nou, we denken waar, wat voor thema's we dan zouden doen. Mm -hmm. En toen zei hij van, ja, ik, ja, ik word wel eens bedreigd. En toen dacht ik, nou, dat heb ik wel opgeslagen. Maar toen we dit thema. toen dacht ik, nou, het is gewoon leuk om nu. Uh, hè, omdat ook onder andere naar die schreeuwen. Hè, heel veel dingen over zijn, over zijn, over zijn imago. Uh, hoe, uh, hoe reageren mensen op hem. En hij is heel, heel, heel erg actief in de sociale media. Twitter, uh, Facebook. Het hoeft hij hij mij dat hij wel ongeveer dertig keer op het dood bedreigd is. Dat me wel erg veel. Uh, en daar schok daar ik wel van. Ja, dertig keer is wel heel erg veel. Ja. Dat, uh, en met name ook de toon, als je die mails ook leest. die zijn behoorlijk heftig. Uh. Ja, ik heb hier wat dingen staan. Ik hoop dat je ziek wordt en sterft. Ik hoop dat je moeder sterft en je gehele familie. Ja. Pas op, ik zal er zijn bij je volgende toernooi... en dan snijd ja. ik je keel door. Ja. Ik vermoord je snel zodra ik je bij je in de buurt bent. Een sluipschutter zal je omleggen, motherfucker. Ja. Um, dan kan je je schouders ophalen en denken... ja, joh, hoort er een beetje bij. Uh, deed hij dat? Nee, dat doe je niet. Kijk, Wat hij gewend is, is dat hij bijna weken wordt uitgescholden. Wat hij ook heel zal zegt. Kneus, uh, looser, uh, sukkel. Uh, ook zijn uitspraak uh, van... Uh, wat mensen zeiden van... Uh, als je moet winnen, dan, dan verlies je door, je door je kutkarakter. Nou, dat soort dingen krijgt hij wekelijks. Maar een doodsbedreiging is wel iets anders. En als je inderdaad echt zegt van... ik kom je opzoeken op je volgende toernooi en ik snij je keel door... Ja, dan denk je toch van, nou, dan, dan komt het heel erg dichtbij. Ja. He, dus daar kun je twee dingen doen. Je kunt aangifte doen. Heeft maar, hij niet gedaan? Heeft hij niet gedaan. Terwijl zijn schoonvader zelf ook bij de politie werkt, zei hij... zelf het idee van, ja... Uh, daar wordt toch niks aan gedaan. En hoe gaat het dan? En hij heeft, omdat hij ook lid is van, van, de, van de spelersraad binnen die ATP, heeft hij op verzoek van andere spelers die hetzelfde uh, hebben ondervonden, heeft hij dat aangekaart. Dus nu, meneer Robert Campbell heet hij. Een inderdaad voormalig medewerker van de mm. geheime dienst. Die is nu helemaal bezig om dit, dit soort doodsbedreigingen te gaan onderzoeken. En, uh, maar waarom uh, zou je geen aangifte doen, denk ik dan? Nou, Onder andere Thomas Gorel, die je net hoorde, die heeft dat wel gedaan. Dat lijkt me ook terecht. Ik zou het ook hebben gedaan. Zeker als je, als je met een dood bedreigd wordt, lijkt me toch gewoon serieus ja, maar, dat, maar, dat ik dat doet. Tegen hè? wie doe je dan aangifte? Ik neem aan dat is niet bedreigd adres nou, het, is dat gewoon, dat, het is natuurlijk anoniem. Alleen je kunt toch wel, hè, want hij krijgt ook dit dingen, die stond ook gewoon op zijn Facebook. En daar staan natuurlijk, ja, daar staan natuurlijk allerlei dingen af. Want je kunt misschien wel, wel traceren waar het vandaan komt. Maar mm. uh, nou, goed, ik, ik ben er geen specialist in, maar ik neem aan dat je wel kunt kijken waar dingen worden, worden gepost of, of via, via uh, mails en zo. Maar hij krijgt ze met name ook via, via zijn mail binnen. Ah. Uh, uh, via, zijn, uh, via zijn eigen website. En mails kun je volgens mij iets makkelijker zeg maar, traceren dan, dan ja. een tweet of, uh, ja. of een, ja. een creet. Uh, Eva, jij, jij hebt die onverkwikkelijke kwestie. Die gaan we niet helemaal meer uit de doeken doen. Maar gehad toen je ooit iets onaardigs over Rihanna schreef. Een fitty geworden. <laughs> ja. uh, toen ben je ook bedreigd. Ja, wat heet. Dus ja. meestal als ik nu mensen hoor die bedreigd zijn. Of die bedreigd worden. denk ik zo van nou jongens. Dat valt, valt echt wel mee. De bark's worse than their bite meestal. Hè. Hm. En maar werd de... je ook echt met de dood bedreigd? Ja, ja, ja. Maar dat oh. gaat zo snel. Dat gaat zo snel joh. Er werd, er werd van alles gezegd. Ik moest dood en ik moest mezelf... Uh, ik moest zelf maar plegen en ik moest rot in de hel. Dat ging maar, maar door. Nou, maar jij ja, bent hele stoere tante en trek je daar echt helemaal niks van aan? Nou, dat hangt er vanaf. Kijk, ik kreeg, ik kreeg dus ook heel veel uh, commentaar en dat ging dan zo van... Ja, Rihanna kan vet goed zingen, je hebt het vet lelijk, dus je moet je bek houden. Nou ja, <laughs> ja weet je wel, daar ben ik dan niet heel erg door van slag. Nee, en het is, nee bij mij was het meer de veelvoud. Ik ben denk ik in drie dagen tijd door 10 miljoen mensen... Soort van uh, kapot gemaakt. Ja. Dus ja, dat, dat was schrikken. Maar ik heb nog niet, ik heb nooit gedacht: van, nou, ze komen me echt halen. Nee, maar er zit denk ik ook wel een verschil tussen een doodsverwensing en een doodsbedreiging. Precies. precies. Ja. Waarbij natuurlijk een doodsverwensing van uh, je, je sterf, uh, dat, is, dat is iets anders dan ja. Ik, ja, maar wat ik ga dan... ervoor zorgen dat jij gaat sterven. Ja, maar wat hadden ze dan moeten twitteren zo van: uh, ik weet waar je, waar je huis nou, woont? Nou, precies. In, als ze in, zeggen van: ik weet waar je woont en kom je opzoeken, dan is het ja. anders. En ja, hij, ja. Hij, hij heeft dus die dag gewoon te maken dat hij, hij speelt wedstrijden en hij verliest een wedstrijd ergens in Italië. In Island, dan krijg je dan een mail van vuile motherfucker. Dat schijnt toch het meest populaire woord te zijn van die gokkers. Ik heb door jou heel veel geld verloren. Ja. Ja, dat en dat is dus het punt inderdaad. En ze de, weten waar die het toernooi speelt natuurlijk. ze zien waar die speelt. Ja. Die, die ja. kan zien waar die, waar die zich inschrijft, waar hij waar te zien is. Maar dat begrijp ik niet helemaal. Want ik zou zeggen, als je gokker bent uh, en je hebt dus ingezet van... Nou ja, hasse, uh, uh, volgens mij gaat hij verliezen en dan wint hij. Nou, dan ben je een hoop geld kwijt. Maar dan heeft het toch weinig zin om achteraf te gaan bedreigen. Je kan toch beter zeggen van... ik heb een half miljoen op je gezet. Eh, je zorgt ervoor en dat je, je inderdaad zorgt ervoor dat ja. je in ja, winnt, nou, of dat, dat je zo... verliest. Het is nog moet... liever dat je verliest, want dat ik jezelf je kijk... in de hand. Dat is ook in de, gewoon de, de volgende stap natuurlijk. Dat, uh, de ATP is ook heel erg bezig om het gokken uit te bannen. Omdat dit nu al eerder heeft gespeeld. Hè? Ja. Er is natuurlijk heel veel onderzoek gedaan... naar partijen die nogal verdacht waren. Het ja. begon al in de tijd van met name de Ruska Velnikov, Die uh, werd er ook van verdacht dat hij banden onderhield... met de Russische maffia. Die mm -hmm. verloor dan ineens ja, zeg maar in in Wenen van een heel veel lager glas speelt... waar heel veel op ingezet was. Nou, dat is nu... Uh, uh, redelijk aan banden. Want, nou, als, als dat gebeurt, dan wordt er gelijk gezegd hé hey jongens, dat, dat valt op. Maar jij bedoelt, zou dit ook te maken een... hebben met matchfixing? Nou, het zou kunnen, want spelers komen natuurlijk op een gegeven moment wel in de verleiding, als er heel veel geld opgezet wordt. Hè? Uh, het grappige ja. ja. is inderdaad nu ook dat, uh, naar aanleiding van dit verhaal, de kamerleden van de PvdA, Tjef van Dekker en Meili Vos, die, die hebben kamervraag gesteld, met name omdat zij ook de samenhang zien met matchfixing. Hoe kwetsbaar wordt die tennisspeler als die dus wordt nu wordt, wordt die arme Robin Hazen zelf ook verdacht? Nou, ja, dat niet natuurlijk, maar, uh, maar ja, op een gegeven moment kom je natuurlijk misschien wel ondrukt te staan He, van, ja, als, je, als je met een dood wordt en wordt dan wordt er gezegd... je elke 50.000 euro ingezet dat je die, die wedstrijd verliest... ergens op een klein tenootje in Italië. Ja, wie weet ben je daar vast voor. Hij zal het niet zijn, maar het zijn wel dingen waar je naar moet kijken. Maar natuurlijk. gebeurt dat nog steeds veel, matchfixing in het tennis? Nou, ik denk dat er nu redelijk controle op is. Uh, hoewel er nog steeds voornamelijk kleine vissen zijn gepakt. Zijn mensen die gewoon kleine bedragen inzetten op, uh, op tennispartijen. Uh, uh, ook mensen die, die gokten op... Er zijn er drie uit de toer gezet, maar het waren allemaal ja, kleinere namen. Onder andere de Oostrijke Kulleren. Die sowieso een hele rare gek was. Uh, uh, die, die, die is echt gewoon voor het leven verband. Dat die ook gewoon gokte op zijn eigen partij. Uh, maar het zijn er niet veel. En ik kan me ook voorstellen. Ja, aan de andere kant kan ik me voorstellen, als jij voor inzet op die, op die Oekraïne stachowski dat hij in de tweede ronde wint voor vederen Dan moet je nu heel erg rijk zijn. Uh, dus er zit altijd ook wel een soort grijs gebied in. Maar wordt er nu aan de hand van, naar aanleiding van dit voorbeeld. Wordt er dus. Want die, die Kamervragen wat jij net zegt, die ja. hebben dus ook te maken met, zouden te maken hebben met matchfixing. Ja. Komt daar nu een, een groter onderzoek naar? Nou, er is al een onderzoek gegaan naar matchfixing in, in het voetbal. Hè? In profvoetbal mm -hmm. Wat mm -hmm. gewoon, ja, echt, echt, echt een, echt een wijdverspreid uh, uh, probleem is. Met name ook in het Oostblok, waar spelers uh, inderdaad worden bedreigd. Uh, geen salarissen krijgen. Uh, vaak in tweede divisies, in Jokeslav of in voormalig Joegoslavië Oostblok, uh, Bulgarije. Die competities. Uh, daar, is, daar, daar wordt heel wat geritseld. Uh, maar dat en, is het voetbal? Uh, het voetbal. Hè? De vraag is dan inderdaad, van, komt dit ook voor in andere sporten? In tennis gebeurde dat dus ook. Hè? Omdat je, ja. uh, ze hebben bijvoorbeeld werd er heel veel geritseld toen uh, spelers bij, bij kwalificatietoernooien Al wisten, van, ja, als ik verlies, dan kom ik als lucky loser in het toernooi. Dus dat wordt dan uh, verkocht. Dat kan nu niet meer. Nu gaat het door loting. Dus, dus er worden al wel stappen ondernomen. Maar nog steeds... Kunnen ze niet met 100% zekerheid nee. zeggen dat het niet zo is. Nee, nee. De, nou ken jij de tenniswereld goed. Um, Robin Haas spreekt niet alleen voor zichzelf, ook voor nee. anderen. Is het wijdverbreid, al die, die bedreigingen? Nou, wat hij zei was inderdaad dat hij dat op verzoek van veel spelers... Uh, maar dat weet je ook uit verhalen? Ja, nou ja, goed. In ieder geval is het wel... Kijk, ik kan me voorstellen dat niet veel spelers lopen hiermee te koop. Want uh, ik kan me voorstellen dat je niet elke week wil zeggen... ja jongens, ik word bedreigd. Dan, dan krijg je heel veel, nu ook. Hij krijgt al heel veel publiciteit, heel veel dingen over zich heen. Dat wil je ook niet elke week uh, meemaken. Maar dat het een punt van zorg is, dat lijkt me duidelijk. Maar wat ja, kan de ATP er nou aan doen? Want het geldt natuurlijk voor alle ja. mensen, ook voor politici. En die krijgen allemaal bedreigingen. En ja. ja, Dat valt toch moeilijk uit de banen. Die gokkers vroeg. kun je in ieder geval aanpakken. Als ja. je, dat zijn, dit zijn toch negen van de tien gevallen. zijn het echt gokkers die heel veel geld inzetten op partijen. Dus weet en dus Ze en, en, en je je kunt kunt je kunt nagaan en met name ook die mails, die kun je volgens mij nagaan. Maar wat kan dat je antasseren? doen? Dan kan je ze bannen van wedstrijden. Ja, of je kunt, ze, je kunt ze veroordelen, je kunt, je kunt ze gevangen zetten. Ja, je kunt ze in ieder geval ja, verbannen uit een circuit en ervoor zorgen dat ze niet meer kunnen gokken. Maar de, de, je, je je ho -ho -ho hoe kan je nou voorkomen dat er ergens in, in China uh, twee, twee mannen een gokje afsluiten op de tweede ronde van, uh, van Wimbledon? Dat kun je er sowieso ook niet voorkomen. Nee. Dat, is, dat is uitgesloten. Dat is ook nee. zelf, Dat zie je ook in ook, het voetbal heel veel, dat er met name al die goksyndicaten zitten in Azië. Uh, en als er in Azië iemand is die, die wil weten of Hazen gaat winnen uh, of niet... in kattenzetten Zetten in Italië, dan gebeurt dat natuurlijk al gewoon. Uh. Precies. Dus dat, dus dat blijft heel kwetsbaar. Alleen je kunt met, met die Duitsbedreiging wel iets doen. Het is goed dat hij het een keer aan de kaak stelt. Ja, dat blijkt toch een groot probleem. Er zijn heel veel spelers die er last van Dus dat heeft, dat heeft hij ook gedaan. En ja, meer is toch Maar met... is het eigenlijk niet meer een probleem van sociale media... dan, dan dat er van nou werkelijk van, tennis nou, denk, van de, denk, de ATP is? Ik denk dat je wel twee dingen moet onderscheiden. Kijk, het grappige is, hij doet op verzoek van zijn sponsors... is hij op Twitter gegaan en Facebook. Er zijn mm -hmm. ook tennissen, zoals Igor mm -hmm. Sijsling Die wil er niks mee te maken hebben. Die zit niet op Twitter, niet op Facebook. Nou, een mail heeft hij nog wel, maar... Huh? Zelfs Heel rustig voor hem, maar hij heeft ook veel minder sponsors. Want, ja, die, sponsor ook. Zegt, want ja. die sponsor vinden het ja. namelijk fijn als hij. Exposure, Twitter, ja, Exposure, weet je al? En het gekke is ook: hij, zegt, hij, hij, hij, hij krijgt ook heel veel reacties. Hij krijgt ook gelukkig meer positieve dan negatieve. Op Twitter kun je schelden, maar dat is relatief. Dat is in dat ge gewoon wat jij hebt meegemaakt. Maar ja. Echt wensingen op Twitter, dat gebeurt hij minder. Uh, maar het is, hè, dus dat is anders. Daar, maar het is ja. wel vrij schieten. Als je anoniem kunt schieten ja. kun je zeggen suk, sukkel, kneus, lul, klootzak. Nou, dat overkomt er bijna elke dag. Ja. Ik zat gisteren in het café en toen was de stemming eigenlijk voornamelijk... hoe kunnen ze nou op hazen gaan gokken? Je gaat er ook nu op FC Kneutegokken. gokken. ja, ja precies, dat ga je er ook ja, niet. Dat, dat is hetzelfde Ook keer. niet leuk voor Hazen. Nee, omdat goed, weet je, natuurlijk, maar Hazen ja, die, die staat rond de 50. Dus je kunt in ieder geval wel gokken dat hij geen vierde ronde had op Wimel voorlopig. Nee, dus, dat is niet zo moeilijk. Nee, goed. goed, hij heeft het in ieder geval aangekaart bij de ATP. En die gaat er naar kijken. Ja, en die hebben zeker. nu het speciale mannetje in dienst daarvoor. Ja. Eén minuut over half tien. Dit is Radio 1. Met het NOS-journaal Nanette Wel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 Rutte, die zelf lid is van de protestantse kerk Nederland... vindt dat net zo goed gezegd kan worden dat God ook de vaccinaties heeft gemaakt. In Brittany, een voorstad van Parijs, zijn zeker zeven doden gevallen... toen de Intercity naar Limoges ontspoorde. Er zijn ook tientallen gewonden. Een reiziger voelde sterke schokken... voordat de sneltrein met 400 passagiers uit de rails liep.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 Wil je zonder kunnen uit. Zeg jongens, mag ik even? <laughs> je luistert naar BNN op Radio 1. Zoals iedere vrijdag zet ik een punt achter de week. En deze week hierdoor hoort ze kletser, columnist Eva Hoeken, politiek junkie Rolf Jan Duin... en sportjournalist Robert Miset. Mee twitteren kan uiteraard met hashtag today. Eerst eventjes naar Frankrijk. Je hoorde het net in het nieuws van Nanette Weil. Uh, dode bij een treinongeluk in Parijs. Kleis Jager die is in Frankrijk. Kleis, goedenavond. Goedenavond. Het gebeurde allemaal op ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Parijs. Um, nou, net hoor ik net zeggen, geloof ik, zeven doden. Ja. Wat weet jij? Uh, nu wordt gesproken van zes doden. Zes doden en een aantal gewonden. En een aantal gewonden. Het aantal verschillen een beetje negen of ne, dan wel negentien ernstig, uh, zeer ernstig gewonden. Uh -huh. En we horen hier allemaal verhalen over geëlectrocuteerde mensen um, op de Franse Televisie zijn inmiddels al slachtoffers aan het woord geweest, begrijp ik. Wat, wat vertellen die? Ja, er worden de meest verschrikkelijke verhalen verteld. Er zouden mensen zijn geprojecteerd van het perron naar de parkeerplaats... toen die trein naar het, het, het, het station, in het station ontspoorde. Um, er zou een, een slachtoffer ja, eigenlijk in tweeën zijn gehakt door, door, het, door het staal. Um, overal liepen mensen met bloed... Uh, uh, een beetje uh, verwilderd rond, uh, ernstige snijwonden, oorlogsraforelen, zei een van de getuigen. Ja, dat, dat klinkt uh, zeer ernstig. Is er iets bekend over de oorzaak, weet je dat? Nou, de, de, de baas van de, van de Franse NS, uh, die, die zegt, uh, dat, wordt, dat wordt nu, nu natuurlijk uitgezocht, uh, want er wordt uh, druk gespeculeerd. Mm -hmm. Um, er is een reizigersvereniging bijvoorbeeld die zegt van ja, het, het is al een tijd bekend dat dit een verwaarloosd stukje spoor is. In Frankrijk gaat heel veel geld naar de TGV, naar het onderhoud van de hoge mm -hmm. snelheidslijnen. Mm -hmm. En dat gaat allemaal ten koste van het gewone spoor. Maar er is nu ook een bericht dat, uh, ja, dat er misschien een, een wissel verkeerd stond. Euh, dat er een, een probleem was uh, op een. Op een uh, me, ja, ja, precies. Ja, ja en Wilson die verkeerd stond. Goed, dat wordt uiteraard op dit moment uh, onderzocht. Kleis Jager in Parijs, dankjewel voor het laatste nieuws. BNN Today. Zet een punt achter de week. Leuk. Zal ik dan maar die country-plaat doen? Nou. Ik ben dus op vakantie geweest in Amerika. Uh, joh. <laughs> en, oh, ja, en, uh, ja. en uh, heel veel country geluisterd. En, uh, en, en sindsdien uh, luister ik daar thuis ook echt heel veel naar. Ook tijdens stofzuigen en zo. En dan uh, badkamers schoonmaken. Lu Lu en dan, je ja, gewoon in Ja, uh, sorry. <laughs> ja, we mogen blij zijn dat hij naar India op vakantie is geweest. Het is wat allemaal nog wel mee. Hè? Ja. Nou ja, dat zet ik dan allemaal op en zo. En uh, er is ook een country televisieserie die heet Nashville. En uh, nou, dat gaat over, uh, over Nashville dus over, en zo. Uh, en over de muziekgemeenschap uh, daar. Het is dus een soort soap. Of kort uitleggen waar het over gaat. Je hebt dus één zangeres, die draait er <laughs> wat langer mee. En ja, die is heel goed, dat is een beetje de goede. En dan heb je nog een jongere zangeres. En mm -hmm. die wil eigenlijk uh, haar van de troon afstoten. En mm -hmm. probeert het nu ook te doen. Is ook heel populair. showgirls-achtig. Ah, het heeft ermee mee te maken, ja. En uh, nou ja, die uh, jongere zangeres, die wordt gespeeld door Hayden Penichair. Ah, ken je die nog? Ja. Die speelde vroeger ja. in uh, Heroes en daarin speelde zij uh, de cheerleader. Save the Cheerleaders, Save the World, zoals gezien, Heroes. Nee. Leuke serie was dat, uiteindelijk na drie seizoenen gecanceld, omdat het gewoon te slecht werd. En nou, toen dachten heel veel mensen, nou, dat zal met haar carrière ook niet goed aflopen. Dat is dus niet zo. Zij heeft nu een enorme grote rol in die serie. En ze is ook echt heel populair aan het worden. Wat ik uitgenodigd laatst bij Gray Norton, wat op dit moment de leukste talkshow host is van uh, Engeland. En daarin ging ze ook meedansen met uh, Pharrell en, uh, en die jongen van, van uh, hoe heet hij ook weer, van uh, Blurred Lines. Mecklemore. Rob... Nee, nee. Robin, Robin, Robin, Robin Thicke, Thick bedoel ik. Ja. Nou ja, en daarmee heeft ze haar staat dat als cool mens nog eens een keertje weer bevestigt. En zij zingt dus ook in die serie Nashville... omdat het dus een soort muzikale serie is. Een soort country glee-achtig. Ja. En, en nou, zij heeft daar een hitje in gezongen... en de bedoeling... Nu kom ik tot mijn punt. <laughs> de bedoeling van die plaat was dus om aan te tonen... hoe makkelijk het eigenlijk is om een hit te scoren. In die serie wil zij dit liedje eigenlijk liefst niet zingen... omdat het een soort pop country is... Uh, maar zij doet het toch maar en dan scoort ze daar een dikke nummer 1 hit mee. En het geinige is dat het dus in de echte wereld ook een redelijk hitje is geworden. Oh. Aha. Nu zijn we er. Nu gaat ik dan wel met plaat opdraaien. We ja. <laughs> be better be good, <laughs> ja, Het heet uh, Telescope. Ik vind het wel leuk. En het is een beetje pop country muziek dus van Hayden Chair. serieus is er dus een moeder dat is echt wat daar allemaal mee gebeurt, wij. Dat wil je niet weten. En dan zegt: er zijn twee seizoenen nu al. Van we van... hebben nog 16 minuten, lukt? Eén seizoen van gemaakt. <laughs> ik, ben, ik ben echt wel met Ik goek. Gewoon... Het is een hele goede serie. Gewoon een heel lekker meisje ook. Dat ook. Ja, dat ook. Telescoop. Um, Serieuze zaken? Yes, we gaan het hebben over Halbe Zijlstra. Die gaat het deze week een beetje op zijn heupen. Halbe Zijlstra, de fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer. Die laat van zich horen vanochtend in De Telegraaf. Hij heeft zich groen en geel geërgerd aan oproepen van politici om burgers geld te laten uitgeven. Minister Dijsselbloem van Financiën, die maakt zich daar schuldig aan, vindt Zijlstra. Maar ook zijn eigen partijleider Mark Rutte. Een opmerkelijke oproep dus van Zijlstra. En de vraag is nu dan ook, waarom eigenlijk Premier Rutte gedraagt zich ook echt heel erg als een premier. En inderdaad laat heel weinig het VVD-geluid horen. Dus ja, dan is het dan hem uh, om dat VVD-geluid in de media te brengen. En het is zeker helemaal aan het want als je een fractie zou hebben, een hele actieve fractie, met prominente Kamerleden die zich flink in het debat roeren en, en flink de media willen te vinden, dan moet je, hoef je dat als fractievoorzitter minder te doen. Ja, sowieso komt de opmerking op een opvallend moment. De coalitie zit midden in bezuinigingsonderhandelingen. Nee, ja, sterker nog, vooral deze week zijn ze ook heel erg nog aan het onderhandelen over die, die 6 miljard en extra bezuinigingen. Ze hopen uiteindelijk deze week op hoofdlijnen af te ronden. Dan gaan ze met z'n allen op vakantie. Misschien is dat ook wel de tip hoor, voor Halve Zelstra dat hij gewoon eens eventjes op vakantie moet. <laughs> ja, of zelfs inderdaad, vanaf vandaag drie weken gaat komen hebben op Mallorca. Dat is niet bekend. <laughs> In de studio columnist Eva Hoeker, parlementair verslaggever Rolf-Jan Duin en sportsjournalist Robert Miset um, Rolf-Jan, ja, het werd net al een beetje gezegd, dit, dit is gewoon een geplande actie, hè? Dit is, dit is ja. niet zo... Uh, Joh, wat zeg ik nou in een interview <tomt> per ongeluk van Zelstra? Nee, absoluut niet. Nee. Ik heb ook al begrepen uit uh, PvdA-kringen... Dat, uh, dat het ook wel afgestemd was. Dat ze daar ook wel wisten dat dit eraan zat te komen. Uh, Samson wist dat hij uh, redelijk hard ging uithalen. Ja, eh... Uh, dus, uh, nee, dat, dat, dat, die verhoudingen tussen PvdA en VVD... Die zijn wel zo dat dat nog steeds wordt afgestemd. Als het moment dat dat niet, niet zo is. En als je meer van dit soort beschietingen via de media uh, gaat zien... Uh, dan uh, kan je je zorgen gaan maken. Maar ik denk inderdaad dat dit gewoon uh, wat, wat profilering was van, uh, van Zelstra. Ja, want ik las laatst een, een, een reconstructie uh, tot nu toe, zeg maar. Het kabinet, ja. hoe ze opereren. En er was geloof ik, er stond een dikke vette kop boven. Het gaat om de communicatie. En ze weten precies van elkaar wanneer wie welk interview geeft. Dus allemaal van tevoren afgesproken. Um, niets dat, dat spontaan naar boven komt. Soms ook bij in de Volkskrant, hè? Dat was, was een ja, cc-tje was... ook naar halbezijden gegaan. Hè? Toen Samson juist opriep in de Volkskrant dat het geld moet worden uitgegeven... was denk ik juist de eerste die het verhaal gelezen heeft. Ja. Nou, en ik denk dat het wat dat betreft ook... En andersom een, waarschijnlijk ook. Ja, een soort van rekening die, die wat dat betreft vereffend moest worden. Um, maar Samson, mag, het ook, mag nu even, dan even zeggen van nee, de VVD is niet van het... Uh, ja, precies, precies. Maar het, het, het opmerkelijke is eigenlijk en, en niet eens zo dat hij... Uh, zich ergerde aan de oproep van uh, Dijsselbloem... maar uh, vooral natuurlijk van de oproep van Rutte. En Rutte die heeft dat toen uh, eigenlijk in de als, euforie... In als de eerste euforie. Ja, dat, en dat en, in, de, in de euforie van het sociaal akkoord heeft hij dat toen gezegd, ja. die avond. en Hij zal er als een stekker van balen, want hij is, uh, tot nu toe iedere vrijdag... is dan de persconferentie naar de ministerraad met Rutte. En er is volgens mij nog geen week voorbij gegaan dat hij hem niet werd gevraagd... van nou gaan we het CPB nog verslaan, of moeten mensen nog een auto kopen... of moeten mensen <lacht> nog een huis kopen. <lacht> en inmiddels is hij, uh, begint hij altijd een beetje moeten te kijken... en dan heeft hij een heel uh, uitvoerige en vrij, vrij ongeloofwaardige verklaring dat hij toch echt niet mensen opriep om een auto te gaan kopen. Maar, en dan moet ik het goed zeggen, want ik begrijp het nooit helemaal... maar volgens mij zegt hij, nee, ik wilde dat mensen niet geen auto gingen kopen... Eeuw. vanwege de onzekerheid in de politiek. Nou, een onafvolgbaar verhaal, maar hij heeft dat gewoon gezegd... toen hij hartstikke blij was dat het sociaal akkoord daar was. En hij moest dat ook zeggen, van, uh, om, om dat pakket van 4,3 miljard... wat toen van tafel was door de werkgevers en werknemers... Mm. Uh, om dat te rechtvaardigen. Uh, maar dat CPB, dat gaan we niet verslaan. Dat moest hij vandaag ook ja. toegeven. toegeven. Kortom, Zijlstra uh, moest gewoon even de, de rechtervleugel van de VVD bedienen. En ze even Absoluut. laten zien, uh, jongens, uh, ja, ik, dat ik ben er ook, ook nog. dat is ook zijn functie. Ja. En dat, uh, maar jij zei net eventjes in een bijzinnetje van... als we dat nog meer gaan zien, dit soort interviews, dan is er iets mis. Ver, verwacht je dat? Nou, je, als, zeg maar, als de, als de sfeer uh, binnen zo'n coalitie verslechtert... Uh, ja, maar zit, want er vandaag werd natuurlijk bekend van... nou ja, het is eigenlijk allemaal wel uh, afgetimmerd, hè, die 6 uh, miljard. Ja. Ja. Het, het ziet er alleen maar uh, zie er um, rooskleurig uit voor de twee dan. Ik bedoel, ze moeten nog eventjes uh, wat dingetjes regelen in de Eerste Kamer. Nou, dat is, dat is niet mis. Uh, als, je, als je op dit moment kijkt wat er is uitgelekt dan. Ik bedoel, zo'n pak, zo pakket dat... Wordt dan, dan zeggen ze van nou, dat gaan we presenteren met Prinsjesdag en daarvoor niet. Maar het is natuurlijk wel heel toevallig dat gisteren de NRC het had. En vandaag ja. precies hetzelfde uh, de Volkskrant. Dat is dus even in de week gelegd via de kranten. Precies, dat ja. wordt dan even in de week gelegd. Want ze zijn zich natuurlijk doodgeschrokken de vorige keer bij het uh, regeerakkoord. De, toen lekte helemaal niets uit. En toen lag opeens lag het, uh, lag het regeerakkoord daar. En toen hebben we dat ja. hele gedoe ja. gehad. Ik vind het zo uh, grappig dat dit ja. uitlekken heet. Ik bedoel, wat is er nou uitlekken? Je stuurt gewoon een mailtje naar de NRC. Hier hebben jullie het alvast. Dat is toch geen uitlekken? Ja, ik kan wel ja. heel eerlijk zijn, toen wij ook Een interview hadden met Bernard Vientjes, maar dat is natuurlijk ook waar de, waar de journalistiek mee te maken heeft. Dat is ingestoken. Vintjes wil, wil zijn verhaal kwijt. En ja. zoekt dan inderdaad een partner dat ook zo om, zijn, om zijn verhaal kwijt ja. te kunnen. En nou, dan kiest hij voor de Volkskrant in dit geval, of hij kiest voor NRC of hij kiest voor een andere klant. Uh, zoals dan nu ook zijn, zijn, zijn moment pakt. En dat geldt natuurlijk, ja, dat is wel hetzelfde dat, als je nu zegt van uh, nee, ik word geen premier. W voor dat, dat, dat is zeggen dat hij het wel wordt. Ja, dat, het, net de PvdA weer helemaal staat, noem maar op. En, ja, dus dat is allemaal uh, allemaal dag geregistreerd, lijkt mij. Uh. Ja, het is ook niet toevallig dat Zelstra dit mag zeggen. in de telegraaf. Precies, de telegraaf is natuurlijk weer de huiskrant van... Ja, het Wacht is Nederland? allemaal rest van Nederland, ja. niets spontaans in de politiek. Nee. Uh, het gaat, uh, nou ja, uh, we spreken hier in ieder geval rond uh, Prinsjesdag, denk ik. Ja. Als het weer spannend wordt. Ja, nou, wordt, uh, wordt het spannend? Uh, het wordt in vooral... Prinsjesdag wordt niet zo heel erg spannend. Het wordt vooral spannend daarna, wat er gaat gebeuren. Met al die... Afzonderlijke maatregelen die komen voor in de Eerste Kamer. Uh, dus dat pakket van 6 miljard, het is niet dat daar in één keer over wordt gestemd. Uh, dat bestaat uit een heleboel maatregelen en die worden ja. allemaal, moeten die door de Eerste Kamer heen. Met allemaal weer aparte meerderheden. Precies, precies. En ja, ja ik denk, misschien hopen ze erop dat elke keer bij iedere afzonderlijke maatregel wel iemand te vinden is. Soms CDA, soms d 66 soms, en GroenLinks. En, en dan gaan ze en, er nu natuurlijk tijdens het recess al wel even flink. Uh... Met mensen kletsen. Ja, dat zou, dat zou slim zijn. Nou sprak ik eh, bij T66? Daar hing de vlag er vandaag bij. van nou Ze hoeven bij ons even helemaal niet aan te komen. Want die, die, die, die zegt van nou ja. Er, die hebben altijd al gezegd. Er moet geld bij onderwijs bij. En er gaat nu natuurlijk ja. geld bij onderwijs af. CDA heeft altijd gezegd. Eh, als er één cent lastenverzwaring in zit. Dan hoeven ze bij mij mee? niet aan te, ja. aan te kloppen. Dus dat wordt nog heel erg uh, interessant. En ook in de polder wordt het ook nog heel erg interessant. Good. Het is Mollemania. Heel Nederland is ja. in de band van Bauke Mollema. Vandaag won hij één minuut op Froome, die dat in eerste instantie niet echt door had. Ja, Zo'n komische Froome um, die komt 20 kilometer voor de finish bij me. Die zegt: uh, Waarom rijden jullie niet meer? Die ja, zegt: we hebben ons twee mannen verwoorden. Oh no, fuck me. Ja, Mollema zelf was tevreden. Ja, super. Ja. ja, super. ja. Mollemenia. Merk je er wat van, Robert? Nou, je merkt natuurlijk wel, uh, ook, ook bij de klant. Kijk, het leuke is... we bij hebben jouzelf, jouw... in jouw hoofd, nou, nee, hier binnenkwam. Nee, ik was wel enthousiast door de overwinning van onze tennisvriend uh, Timo de Bakker... ...die de nummer 6 van de verslagen heeft vandaag. Uh, mm tennis uiteraard. Uh, nou kijk je merkt natuurlijk wel gewoon het leuke is als, als die Nederlandse wielrenners weer eigenlijk een keer iets doen. we hebben jarenlang Tour de France gehad, in Nederlands achteraan te losgezien van van, van, he, van alle dopingellende. nu doen er weer een keer Nederlands echt mee en Nederland hier op de tweede plaats dat is voor, ja, voor mij 20 jaar geleden dus dat is wel uh, ja natuurlijk is het leuk absoluut. maar ja. het is ik bedoel de, zelfs Eva is uh, nee, nee niet ja, dus. Nee, nog, nog niet. er nee, nee, geen baan idee, van. nee nee ik baal <laughs> er van. ik ben helemaal maar niet meer Tour de France de nou, nou, nou, de bezig. een tweede plaats is wel echt dat het echt nee, dat is echt bijzonder. maar waar baal je dan van? nou dat ik het niet volg. want is nou gezellig om met z'n allen iets te volgen. Dat vind ik ook van de EK of WK. Dan heb je gewoon om de drie dagen heb je dan weer dat je met bier en gezelligheid de vrienden televisie gaat kijken. Maar en heb als je, het je het gevoel dat voelt, dat je nu de slag hebt gemist. Nee, totaal. Nee, ja, maar je ja, ja, Ik ja, zal de verkeerde even. het ja, is pas vanaf vandaag belangrijk. Oh, dus, we gaan nu beginnen. Ja, maar nee ik ook. snap er ook de ballen van, van nee, de hele Tour de tijntje, ja. Dus je, je moet wel een beetje ingevoerd zijn om te snappen wat wanneer het spannend wordt. En dat heb ik dus helemaal gemist. Maar met welk knaauw over met jou over die series? Ja, dat is een beetje hetzelfde als Met, je dan Game of Thrones niet kijkt en dan uh, wordt ja, uh, episode 9 van season 3 behandeld. Of ja, God Jij zit kijken. Of... Ja, en dat, uh, ja, dat is nou, Nu kunnen we stap, want hij staat nu tweede. We gaan nu straks gaan we weer naar de berg. Dus wat, ja, gaat hij die, die tweede plaats vasthouden? Ik ja, ga weer nee. al, mijn, al mijn vrienden die niet kunnen kijken, vroeg, gaan we weer van de, de troon stoten. Dat is nu de inzet natuurlijk. Jij bent een sportman. Kan het? Ik denk nog steeds dat Vroom toch, ja, sterker is in de bergen. Dat hij nog steeds zal winnen. Maar het, het is wel leuk in ieder geval. Je laat zien dat hij... Kijk, nogmaals, het team van, van molma is duidelijk sterker dan het team van Vroom. Precies. Ja, en dat ja, gaat dat toch tellen natuurlijk. Hè. Vroom zal het helemaal in zijn eentje moeten doen. Of hij al die bergen alleen overkomt. Dat moeten we nog, nog, nog maar zien. Aan de andere kant moeten we ook maar afwachten of molma zelf... Hè, en ook, ook, ook, ook Tendam of niet zo sterk zijn om nu vol te houden in de bergen. Maar het wordt in ieder geval leuk de komende dagen. Het wordt fantastisch. Kan ik nog inhaken, dus ja, ja. Ik kan nu inhaken. Okay. Het gaat nu beginnen. Ja. BNN ja, ja, ja, ja, ja. today Zet een punt. punt achter de week. Ik heb dus een uh, ringtone sinds een aantal jaar. Misschien dat je dat uh, even kan bellen. Want dan kun je, kunnen jullie hem horen waar die ringtone over gaat. En uh, het is heel toepasselijk uh, tegenwoordig. Kijken of we hem horen. Nee, horen hem niet. Hè, of wel? <laughs> nou, dat is toch ook wat. Nou ja, het is in ieder geval een ringtone van uh, Zaz. Kennen jullie die band? Of het is eigenlijk een, uh, een dame. En uh, uh, die zingt liedjes als uh, Je Veux. En dat nummer is echt heel veel gedraaid okay. tijdens Tour de France al een paar jaar geleden. Een, ook... een fluistermeisje, of niet? Nou, het is niet echt een fluistermeisje, maar... Een, een schrilmeisje. Taster... Uh, ook oh, geen schreeuwmeisje. nee. Nee, dat ook niet. Nee. Dat 1969 was dat, hè? Ah, kijk, oh, kijk, Dat is mijn ringtone. Kijk, zo'n liedje is het. En uh, ik, heb dat, ik heb die ringtone al sinds een, uh, sinds een jaar of drie... omdat ik het zo'n gezellig, zo gezellig deuntje vond, wat, uh, dat, dat introotje. En nu, tijdens Tour de France, hoor je die plaat ineens heel vaak. Omdat het dus een lekker liedje is, gaan ze hem heel vaak draaien in uh, Radio Tour de France. Vandaar. Zaz met Je Veux doen we een beetje Radiotour. Donnez-moi Je n'en veux pas Des de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une...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 Van uh, zas. Luc, daarom hou ik zo van je. Een beetje van country houdt en van dit en ja. van en die stofzuigt. Nee. Ach, oh, het is dat je achteruit ja. bent. Goed. Wat um... kan ik bij jou het stofzuigen? Nou, any Ja, anytime. ja, ja we niet Wanneer je <laughs> Oké, okay. ja, jongens, De nieuwe Kuip die komt er dus niet. De gemeenteraad wil de investering niet doen, want dat kost allemaal veel te veel geld. En vooral het risico is te groot. Clubicoon Willem van Hanigen zag het in wezen al wel aankomen. Niemand is gebaat, denk ik, bij deze uitslag. Maar dat, dat, ik vind het echt een hoogheid uh, aan hunzelf. Ze hadden ook wat meer naar buiten moeten treden met hun, met hun plannen. Want eigenlijk niemand, ook de echte Feyenoorders die er al jaren zitten, die weten eigenlijk nog niet eens wat nu exact te bedoelen. Bij Feyenoord zijn ze nu teleurgesteld, maar veel fans zijn juist ook blij dat de plannen niet doorgaan. Zij willen juist die oude kuip houden. Zeer tevreden. Zeer tevreden. Tenminste, ze zijn pas tevreden als, als de kuip verbouwd is. Tenminste, voor mij mag het ook zo blijven, als we echt door willen groeien, dan moet er, ja, dan moet er een ring op. Er is niks moois dan een kuip. Maar een ring bovenop, dan ben je ook de allergrootste. Dus, nou is uh... Staat dat, uh, dat ding daar zo. in die andere stad uh, is nu de grootste. En dat, uh... Arena. We gaan niet schelden, mevrouw. We gaan niet schelden. <laughs> ja, die hoorde ik al. Ja. Uh, jij bent voor of tegen Rolf, Jan? Uh, voor het, voor het, of tegen wat? Voor of tegen de Nieuwe Kuip. Oh, jeetje. Uh, nou, ben je, dan ben ik voor, voor de zeker of the argument Ben argument tegen de Nieuwe Kuip. Eva? Tegen. Nee, voor de Nieuwe Kuip, je ja. Hebt, ja, ja. Je hebt er verstand van ook nog. Nou ja, ik snap heel goed de beweegredenen van Feyenoord om voor de Nieuwe Kuip te kiezen. Als we het namelijk niet doen, dan blijft Feyenoord gewoon de club die het nu is... die uh, één keer in de 30 jaar uh, ja, landskampioen wordt oh, en, oh. en die mee kan, uh, kan doen... 14 jaar geleden alweer. Ik begrijp dat niet zo goed. Waarom kan je dan niet kampioen worden als je geen nieuw stadion hebt? Nou, kijk, Het is heel simpel. Feyenoord heeft nu een oud stadion. Daar kunnen uh, maximaal uh, 40.000 mensen nog in rijden. Ze kunnen te weinig business uh, uh, daar doen. Uh, uh, en hun begroting staat nu op een maximum van 40 miljoen. Ze kunnen niet doorgroeien. Aan de andere kant, ik snap heel goed... dit is een klassiek verhaal van miscommunicatie geweest. Als Feyenoord dit goed had gepresenteerd... Ook naar de gemeente, toe, maar met name ook naar de hele stad. En je kunt niet alleen maar zeggen, ja jongens, we worden geen kampioen in een nieuw stadion. Maar Feyenoord heeft het onhandig aangepakt, vind jij. Zeer. Vooral, vooral. Ja, absoluut, tuurlijk. Die, die ja, hadden ja. veel meer draagvlak, tuurlijk. zoals dat dan Kijk, heet, moeten wil, creëren. Het valt mij heel sterk op: de Feyenoord eigenlijk alleen maar een beetje tamboureerd op, op dat gevoel van jongens, daar kunnen niet mee met AX en PSV. We moeten een nieuw stadion. Dat is ook zo. Want dat, de feiten liegen niet. Ja. Feyenoord wordt één keer in de 15 jaar kampioen. Dus wil je doorgroeien, met een grotere begroting, die, die moet dan ook naar 87 80 miljoen. Zo'n een nieuw stadion, onderburen te kunnen dan. 60.000 mm. of 70.000 mensen. Dat, dat snappen ze zelf ook wel, neem ik aan. Waarom is het niet gedaan dan? Nou, ik denk dat bij Feyenoord... Uh, uh, dat is ook met, met het hele verhaal. Uh, de communicatie naar de supporters toe. Hè? De supporters hebben heel sterk het gevoel van... De Kuip dat is ons, onze heilige tempel. De Kuip is ook een tempel, absoluut. Dat is het mooiste stadion van Nederland, vind ik ook. Alleen de Kuip is sterk verouderd. Hij staat al sinds 1937. Als je daar niks aan verandert... Uh, uh, dan kun je ook niet doorgroeien. Fijn, het heeft heel veel schulden gehad. Alleen je kunt niet uitleggen aan de stad als Rotterdam. Als je, je een garantie nodig hebt voor 165 miljoen ja. euro. Ja. He, in tijden van crisis. In feite wil je dan dus een titel kopen voor 165 miljoen. Nou, dat doet zelfs PSV niet. Maar, dus dat, dat, is maar arbe dat is toch zo'n mooi stadion die kuip. Ja, Ik ben er nog nooit geweest. Maar dat lijkt niet mooi stadion. Onbeel, maar het, het, is, het is heel slecht bereikbaar. De KNVB organiseert er geen interlands meer. Omdat het gewoon slecht bereikbaar is. Als je, daar, als je daar moet gaan parkeren. Het is een hel. Er zijn altijd files. Je, je zit er niet overdekt. Als het gaat regenen. Dan, dan wil je nat, maar is het dan puur dat uh, sentiment alleen maar van die aanhang die het graag willen houden? Die maar op sentiment bouw je ook geen toekomst. Dat vind ik het nadeel ervan. En dat is wat ik, wat ik ook slecht vind. Mm. Hè. Want ik, ik, ik, ik hoor er nu mensen zeggen, oké, okay, blij dat er geen nieuw stadion komt. Er moet een nieuw stadion komen. Of je moet de kuip heel erg ingrijpend gaan veranderen. Maar ik begrijp nu, het was wel grappig, in de NRC had een van de professoren gezegd... Van, je kunt hem ook voor 30 miljoen een beetje uitdiepen. Er zijn allerlei alternatieven en die zijn te weinig onderzocht. Dus ja, dat... te snel door de gemeente geloosd. Stom aangepakt, Absoluut, ja, zeker, ja. Goed. Dames en heren, Rolf-Jan Duin, dank Robert, Miset, Eva Hoeken, Luc Ikink. Dit was hem weer, jongens. Een heel goed weekend. Zometeen langs de lijn. Iedere vrijdag een mooie week. achter de week. Maar jij stofzuigd elke week. Elke dag. Elke dag? elke dag? ik heb een kat. Dus, ja moet uh, ja, elke dag stofzuigen. Anders vind Wat ik, doet oh, je vrouw dan? Die, oh. <laughs> ja, ja, ja, die ik, is grof zeg. Ik werk ochtends. En, uh, dus ik doe, uh, maar zij doet ook al veel, ja, we wisten gewoon 50-50 bij /50, ons in huis. Gewoon een heel modern uh, leven hoor.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 Ja, inderdaad. Vodafone.nl/next. Vol op zomerplezier op Hof van Saksen. Kijk voor de beste Last Minute op Hof van Dit is Radio 1.